In een Pools restaurant waar Defensieminister Hennis woensdag een overleg had met haar Poolse collega Simoniak, is een afluisterapparaatje gevonden. Dat meldt minister Simoniak zelf op Twitter. Het afluisterapparaatje werd al gevonden voordat ze in het restaurant in Warschau gingen eten. Dat gebeurde toen het pand grondig werd onderzocht. Dat is een standaardprocedure. Beveiligers vonden toen het afluisterapparaatje. Het is nog niet duidelijk wie het daar heeft geplaatst. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, die gisteren in Lausanne een voorlopig akkoord sloot over het Iraanse atoomprogramma, heeft thuis een heldenontvangst gekregen. Bij het vliegveld werd hij toegejuicht door honderden mensen. Vannacht was in Teheran al een volksfeest uitgebroken. Veel Iraniërs zijn blij dat er stapsgewijs een einde wordt gemaakt aan de internationale sancties. Voorwaarde is wel dat Iran het atoomprogramma beperkt en inspecties toestaat. Een medewerker van het leger des Heils is ontslagen omdat hij 850.000 euro heeft verduisterd. De man uit Ede werkte bij de afdeling jeugdbescherming in Utrecht. Hij zou facturen van zorgaanbieders hebben vervalst. De fraude zou zes jaar hebben geduurd. Het leger des Heils betreurt de gang van zaken en heeft de controle op facturen inmiddels verscherpt. Het weer, vanmiddag schijnt vooral in het noorden en oosten de zon. Op andere plekken neemt de bewolking toe en gaat het vooral vanmiddag af en toe regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen valt er ook nog een enkele bui, maar de zon schijnt ook. De paasdagen verlopen zo goed als droog bij 8 tot 12 graden. Dit was DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er zijn voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekend gemaakt worden.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 Goedemiddag. Het is dus, uh, vandaag uh, Goede Vrijdag. 3 april. We heeft zojuist uh, kunnen luisteren naar. Integrale uitvoering van de Matthäus Passion van Zofre Albert Jan Vos. En dit, ja. Dan herleeft, herneemt. Alles weer zijn normale loop. Maar ja... Voor mij persoonlijk niet. Ik heb besloten het eerste uur... Uh, van CFM Lunch vandaag... geheel te wijden aan... Uh, mijn gisteren... plotseling overleden collega... en goede vriend... Jacques Kloes. Maar heel veel mensen... Uh, die hem goed gekend hebben... is dat... Gisteren een enorme grote klap geweest. Plotseling overleden, dood naast zijn bed. Gewonden door de politie, notabene. De oorzaak is, eh, voor zover ik althans weet, nog niet bekend. Maar dat zal de richting van een acute hartstilstand of iets dergelijks wel ingegaan zijn. En eh, vandaar dat ik eh, vandaag eh, besloten heb om het eerste uur van CFM Lunch te wijden aan... Deze fenomenale Nederlandse zanger die vanaf de jaren 70, 1970, 71, verdorie maakte met zijn legendarische band, de Mans Band, een band die niet alleen fantastisch was in het maken van muziek, maar ook nog eens lekker gestoord waren, omdat ze eigenlijk hele leuke acts het uh, de bühne op brachten. Uh, kan mij bijvoorbeeld uit de concerten van toen nog een top act uh, herinneren. ...waarin zij dan uh, zogenaamde hitjes speelden... ...gepresenteerd door uh, de beroemde presentator Ad Slisser. Verder hadden ze altijd tijdens hun con concerten een uh, zogenaamde boercompositie. En uh, een van de leden van de Dizzy Band... ...die was heel erg goed in het, uh, in het, in het laten van lange boeren. Dat, uh, die werd dan ook gepresenteerd onder de, lijn, onder de naam Heinrich Bauerlasser. En dan werd het uh, publiek uitgedacht om uh, nou ja, het op te nemen tegen, tegen Heinrich. Hè? Want die kon dan uh, gigantische boeren laten. En als jij het dan, uh, dan langer kon dan, uh, dan Heinrich, dan had je het uh, helemaal goed voor elkaar. Even voor een klein probleempje gestraag, uh, gesteld, omdat uh, de twee cd-spelers die ik uh, hier heb, die uh, doen het even gewoon niet. Ja, dat is heel vervelend. Wacht eens even, hier gaat ook iets helemaal fout, want hier staat nog een uh, Matthäus te draaien ergens. Uh, gaat lekker, we openen goed, dat is een ding wat, uh, wat zeker is. Ik zal eventjes schouwen en andere cd erin stoppen. CD-spelers doen het ook al niet. Nou, gaat allemaal weer heerlijk vandaag. Uh, ik opende straks overigens uh, met een stuk. Dat, uh, dat heet uh, Sensational Girl. Dat is een, uh, van een CD die Jacques uh, die Loes in uh, de negentiger jaren maakte. Eigenlijk uh, als een soort comeback. 1992 uh, was dat. En uh, het was uh, wel heel erg. Wat? Uh... Huh? Oh, deze doet het nu wel. Goed. Nou, dan, dan gaan we daar een plaatje van draaien. Ja, en die had ik al gehad. Dus moeten we de volgende hebben. Hopelijk gaat het nu wel goed. You got the shivers, babe But you take out those shades I don't know why You're a mystery to me I won't deny With you Castles out of sand The tide will wash away nummer van uh, een cd die heet Highs and Lows. En dat is een cd die uh, in 92 uitkwam op het uh, Koch-label. Jacques uh, dus. En uh, ik zei het al het eerste uur. Het loopt even niet zoals ik het uh, uh, graag wil. Want uh, allerlei dingen die zouden moeten werken, werken niet. Dus ik snap niet waarom niet. Maar oké, okay, dat zal wel aan mij liggen. In ieder geval, uh, wat, ik, uh, wat u dus net hoorde was My Blue Tattoo... een uh, liedje van uh, een cd Highs and Lows... die in 1992 van Sjaak uitkwam. En uh, waarmee hij eigenlijk min of meer zijn uh, comeback maakte... Uniek uh, nummer laten horen dat ik ooit uh, zelf met Jaak heb mogen opnemen. Dat was in uh, 1997. Uh, de Beverwijkse kunstschilder Kees Keeman was uh, overleden en een aantal muzikanten uit de omgeving van uh, Beverwijk, Wijk en Zee, Velzen Zuid, allemaal die uh, besloten om een uh, CD te maken. Die heet Kees Keeman, de Zeeschilder. Uh, dat was een cd met geluidsfragmenten van Kees zelf. Dat is op dit moment natuurlijk niet meer zo belangrijk. Belangrijk is wel dat Jacques Loes... Uh, uh, daaraan ook uh, meedeed. Op twee liedjes. Uh, Ikzelf heb toen een nummer geschreven... een, een, een, een lied geschreven... Op een, uh, op een tekst, op een gedicht... van Kees Keeman. En... Uh, dat heet Aan Jou Mijn Wereld. En de bedoeling was dat ik dat dus in de studio toen zou opnemen samen met Jacques Kloes. En dat is gelukt en naar mijn idee ook best aardig geworden. Ik ga dus dat stuk nu even voor u draaien. Van, uh, van de cd Kees Keeman, de zeeschilder. Mijzelf uh, op een gedicht van Kees, samengezongen met Jacques Kloes. En dat noemen we dat heet dus aan jou, mijn wereld. Dan, daar ben je toch even stil van als je dan deze stem weer hoort van deze grandioze zanger Jacques Loes. Uh, Begonnen dus bij de Disney Band tot zo ongeveer 1978. Daarna is dat uh, een tijdje gestopt. En uh, de laatste jaren was hij samen met uh, onder andere Johan Bouquet weer druk bezig... om de band Nieuw Leven in te blazen en met succes, want ze draaiden weer hartstikke leuk... En daaraan is dus gisteren plotseling een einde gekomen. Omdat hij gisteren dood in zijn huis in Wijk aan Zee eh, werd gevonden. Eh, notabene door de politie. En eh, de, ja, de doodsoorzaak zal waarschijnlijk iets zijn van een hartstilstand. Dat is nog niet bekend. Ik heb het nog niet vernomen. Dat zal eh, ongetwijfeld eh, gaan gebeuren. Vandaar dat ik besloten heb om eh, de eerste uur van dit programma eh, te wijden aan deze geweldige Nederlandse... ...zanger, Jacques Kloes. Uh, er komt ook nog wat werk van de Dizzy bent, ...maar ik zei, de cd-tje cd wat ik bij ben doet het niet. Dus ik moet het even zien op te lossen allemaal... ...maar komt, uh, dat komt gerust goed. Maakt u dus zich geen zorgen. Uh, ik ga nog een nummer draaien van, uh, van die cd... A ...Highs Loos. Een uh, cd die geproduceerd werd... ...door onder andere Pim Koopman... Uh, ...de drummer van Kayak ...en Jürg Eckhart. En ik ga daar nu van draaien... Uh, ...een nummer dat heet... Ain't got no better friend. Oh nee, dat is een andere. Sorry, sorry, sorry. Nee, ik doe het. Ik, ik, ik zit helemaal te klungelen gewoon vandaag. Ik weet niet wat het is. Ik moet deze hebben. Nummer dat heet ain't got no better friend. of mine is a friend of mine The better friend van een album dat heet Highs and Lows. Van Charles Clouse, waarin hij uh, een aantal uh, fantastische eigen composities uh, leverde. En ook een, uh, een paar uh, covers. Ik heb er al van gedraaid, Sensational Girl, My Blue Tattoo. En dit heet Ain't Got No Better Friend. En ik ga er nog meer van laten horen dit eerste uur. Uh, in deze, uh, ja, toch even herdenking van... Uh, ik vind het nog steeds een van Nederland's grootste popzangers. Jacques Loes, dus gisteren helaas overleden. Ik ga nu een nummer draaien van de Dizzy Mans Band. Uh, een, waarvan ik ook weet dat het een van Jacques' eigen favoriete nummers van de Dizzy Mans Band was. Um, en dat heet uh, A Matter of Fact. En de CD doet het intussen. Gelukkig. some get going Deze mens bent met zanger Jacques Loes. En voor de mensen die wat later hebben ingezageld. De man die dus gisteren plotseling op 67-jarige leeftijd... Hij was precies een maand ouder dan ik. Hij, was jarig, hij is geboren op 5 maart 1948 in, uh, in Heemskerk. Zijn vader had daar een café. En uh, Jacques uh, zat al heel al jong in de muziek. Want de verhalen gaan dat hij toen al als klein jongetje... Uh, op het biljart uh, Elvis stond te imiteren en dat soort dingen. En hij, uh, ja, het is dus uh, heel goed met hem gegaan verder. Hij uh, speelde eerst in diverse, uh, ja, Kennemerlandse bandjes. zoals was The Fellows en Take Five. En uh, die laatste band werd later dus de uh, Disneymans Band. En uh, eerste hit voor de Disneymans Band was natuurlijk Ticket Toe. En nummer waar Jacques zelf een bloedreklan had. Weet ik nog wel. En euh, nou ja, daar begon het allemaal mee. En later kwamen natuurlijk grote knallers als de Show en vooral die opera. En die zal ik ook natuurlijk, ondanks dat het een heel vrolijk en feestnummer is, toch wel even draaien. Maar in een hele speciale versie. Um, maar dat de Dizzymans Band uh, meer konden dan, uh, dan zeg maar uh, uh, vrolijke muziek maken. En, en uh, gewoon... Uh, hitjes maken kon dat ze ook toch wel heel erg goed bezig konden zijn met wat moeilijkere dingen. En een van de minder bekende stukken die weinig mensen kennen, maar wat ik wel persoonlijk helemaal te gek vind, uh, dat is een opname die ik uh, uh, die ze gemaakt hebben van een Beatles cover. En dat nummer dat heet Eleanor Rigby. Luistert u, want het is echt heel apart. Hier is de Dizymanz band Eleanor Rigby. Except her eyes in the chest where the wedding has been lives in a dream. Wakes at a window, wearing a face that she keeps at a job out the door. Who is that for? Her? Ruim een kwartier geloof ik deze, deze versie Maar ik wilde u er toch even een stuk van laten horen Dat u horen dat ook Disney Mans Band Dit soort dingen Gewoon <coughs> zeg maar de In die tijd de progressieve rock uh, muziek Gewoon uitstekend aankonden Een uh, hele mooie bewerking van het Beatles stuk Ellen uh, Rigby uh, Maar ik zeg het uh, Die duurt nog wel een minuut of vijf en ik wil nog een aantal andere mooie dingen van hem draaien. Dus uh, vandaar dat ik dat uh, nu uh, zover uh, laat gaan. Een ander stuk waar ik he, uh, toen hij in uh, '91 bezig was met het maken van zijn uh, comeback uh, cd. dat ik zelf weer uh, uh, gevraagd werd om een, een paar synthesizer en blazerspartijen in te spelen. Uh, dat, vond, dat vond ik natuurlijk leuk. Ik heb heel veel uh, uh, met Sjaak te maken gehad. Ook in de tijd dat hij een café had in Beverwijk. Eerst onder de naam de Pliefuit en later onder de naam het Straatje. Uh, uh, veel met hem gespeeld. Veel, uh, ge, ja, ook bij de feestweken in Beverwijk. Vorig jaar onder andere nog. Uh, we samen nog een uh, fantastische optreden kunnen doen. Uh, op, de, op de Breestraat in Beverwijk. Met deze gigant. Ik laat nu een nummer horen waar ik dan zelf een, uh, weer een, een blazerspartijtje mocht inspelen op die uh, CD Highs and Low's. Ja. Nummer dat heet You're So Cool. Zal. You're so cool heet het nummer. Ik uh, dezelfde dus uh, blazerspartijen uh, mocht inspelen op, uh, op een synthesizer. Later hebben ze dat nog, uh, mijn arrangement, hetgeen wat ik aan die, had ingespeeld, uh, nog met echte blazers aangedikt. Dus dat is wel erg leuk. You're so cool. Ik ga nu een nummer draaien dat, uh, waarbij uh, bleek dat die bent natuurlijk gewoon uh, lekker gek waren. En dat waren ze ook. En een van hun grote inspiratiebronnen, heeft Jaak mij ook wel eens verteld, een van de grote inspiratiebronnen daarvan was de Bonzo Dog Band. En de Bonzo Dog Band hadden een liedje over een farm, over een boerderij dus. Dat heb ik een tijdje geleden wel eens gedraaid. Maar de Dizzy Mans Band hebben daar dus een Nederlandse cover van gemaakt. En ja, het, het, om te laten horen dat ze dus heel veelzijdig waren. en ook gewoon lekker gek konden doen. Uh, draai ik uh, dit liedje. Het uh, is dus, uh, de Disney Band. en het heet De Boerderij. en het is origineel dus van de Bonzo Dog Band.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 Die wil zitten, ik spring op de bak. Dieren. de koe roept boe, de kip roept ook, de stier ook geweet, iedereen die was blij. op de boerderij. Oorspronkelijk dus van de Bonzo Dog Band. En uh, dit was een geweldige versie, vertaling, uh, cover van Dizzy Man's Band met Jacques Kloes. En uh, ik ga nu een uh, ander nummer draaien van hem. Het vliegt alweer, vind ik. Ik ga ik bijna ik ga twee uur nog even door. Maar ik ga een prachtig liedje draaien dat uh, You Make It All Right heet. En waarin hij uh, daar, na zijn Dizzy Man's periode een, uh, een duet zong met uh, Patricia Pay. You make it all right. Kloes. samen met Patricia Pai. Eind 70-jaren, was dit een uh, begin 80 jaar. Een uh, bescheiden hit voor dit gelegenheidsduo en um, prachtig mooi liedje trouwens. You make it all right. Ik ga nu iets uh, even kijken. Ja, ik ga nu uh, even. Ja, natuurlijk een van de bekende hits van de Disney band. Die opera komt ook nog, maar ik doe nu eventjes deze. De Show.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 So, I always recognize the judge I like to show, how oh, oh. I like to show, how oh, oh. That you don't know anything about your music that you hear The show, the show, Do you like the show The glittering, the number one, the one that stole the show The show, the show, Do you like the show De show. De tijd dringt alweer, maar ik heb nog, nog een aantal dingen. Dus ik denk dat ik, ja, als u het niet erg vindt... dat ik de tweede uur nog even doorga met Sjaak te gedenken. Want ik heb nog een aantal dingen die ik u graag wil laten horen. En daar kom ik anders niet meer naartoe. Om de tijd. De show. Ik ga het, uh, dit uur besluiten met een heel uniek... Uh, met, een, met een uniek uh, fragment. En... Uh, het gaat dus inderdaad nu over die opera. En dat Jacques in was voor af en toe hele leuke dingen dat mogen duidelijk zijn. En u hoort nu een hele aparte versie van dit nummer. Nee. Namelijk met het fanfareorkest Sint Cecilia uit Heemskerk. Live opgenomen. We don't know where we're gonna have the ball. It's a bit of festive stuff, and we can join it for a while. So let's go to the number on and the number one is to la So la let's go. The pastor of the city, and la la la. is going This stage, C.M. Dyer, look at my praise. Heropia and Julia make a lovely opera. So if you want to have some fun,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 Chuck Loes dus samen met Van uh, Varen Orkest. Sint Cecilia. Oh, Tijdens een actie-farcerer-request in, uh, in Beverwijk. Jacques. Rust in vrede, jongen. Het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.